8 uur en Montserrat met het nws journaal Koninklijke Horeca Nederland is ontstemd over het rookverbod... dat door de Tweede Kamer is aangenomen. De brancheorganisatie noemt het een voorbeeld... van niet doordacht en onzorgvuldig beleid. Sinds eind 2010 mag in kleine kroegen zonder personeel weer worden gerookt. Net aangetreden kabinet Rutte versoepelde toen... de regels voor cafés zonder personeel. Nu wordt deze uitzondering waarschijnlijk weer teruggedraaid... zegt een woordvoerder van KHN. Nadat de motie vanmiddag door de Tweede Kamer was aangenomen... kwamen er bij KHN meteen telefoontjes binnen van café-eigenaren. Die wilden weten wat dit voor hen betekent... en wanneer het nieuwe beleid ingaat, zegt de woordvoerder. Gebruikers van de OV-chipkaart betalen vanaf eind maart... geen dubbel opstaptarief meer... als ze van de ene treinvervoerder overstappen naar de andere.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 In Mallorca heeft een gepensioneerd echtpaar zelfmoord gepleegd... omdat ze uit hun huis gezet zouden worden. Het stel heeft een geschreven brief achtergelaten. Het echtpaar werd gevonden door een van de kinderen. De man van 68 en de vrouw van 67 hadden bericht gekregen... dat ze hun huis uit moesten. Waarschijnlijk hebben ze een overdosis medicijnen geslikt. Afgelopen weekend pleegde een man van 56 in het noorden van Spanje... ook zelfmoord nadat hij was gesommeerd zijn huis te verlaten. En in Córdoba, in het zuiden van Spanje, sprong een man van vier hoog naar beneden. De man was actief binnen een vereniging die mensen helpt... die hun hypotheek niet meer kunnen betalen... en hij had al eerder een zelfmoordpoging gedaan. Dan het weer vanavond en vannacht opklaring. Het blijft droog, op de meeste plaatsen vriest het licht. Morgen is het op de meeste plaatsen droog en zijn er enkele zonnige perioden. De middagtemperatuur morgen ligt rond of net boven nul. Dit was het NMS-journaal.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 Goedenavond. Duizend en één vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis moeten meer aandacht krijgen. De Surinaamse Sophie Redmond bijvoorbeeld, dat is één van hen. En de journaliste Aldit Hunker die haar bewondert, die legt zometeen uit waarom. Maar we beginnen met het volgende. I am honored to be invited to speak here because I love the Applaus voor Bill Clinton tijdens zijn bezoek aan Nederland. Dat was in 2011. Maar morgen dan is hij hier weer en Femke Halsema mag hem dan interviewen. En dat doet ze tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala van de Postcode Loterij. En hier wordt ook bekendgemaakt hoeveel miljoenen er weer verdeeld gaan worden over de goede doelen. Femke Halsema, goedenavond. Goedenavond. Bill Clinton, ik dacht, wauw. <lacht> ja, ik ook. <lacht> <lacht> ik moet ook zeggen dat als je het zo zegt, dan word ik ook alweer zenuwachtiger. Ja, want? Nou maar... ja... Ja, het is nogal wat. Ik vind de man geschiedenis. Ik ben altijd een groot fan van hem geweest. Hij reist de wereld over. Hij is natuurlijk een ongelooflijk leider. Dus ja, ik hoop dat ik niet starstruck zal zijn. Ja, want die zenuwen, hoe uiten die, die zich nu op dit moment? Uh, nou, een beetje wiebeltenen. Uh, Slapeloze nachten? Uh, dat hoop ik niet. Ik hoop uh, goed te slapen vannacht. Ja, want uh, uh, toch even. Van hoe komt u uh, op deze plek terecht morgen? Yeah. <laughs> Uh, ik ben gevraagd door de postcode loterij. Uh, ze waren op zoek naar iemand die uh, verwantschap in ideeën had. En die meer in gesprek dan een journalistiek interview met hem zou kunnen uh, voeren. En toen dachten ze aan mij. En ik was natuurlijk ongelooflijk gevleid. Ja, want u bent ook voorzitter van Vluchtelingenwerk? Nee, nee, nee. Stichting Vluchteling. Dat Stichting is een noodhulporganisatie die zich op uh, uh, crisisgebieden richt. Ja, nou, dat, dat staat hier fout. Dat heb ik helemaal. Zo'n fout mag u morgen natuurlijk weer niet maken dan, hè? Nee, ik, ik, de, de, ik hoop niet dit soort fouten te herhalen, nee. <laughs> Dat ik hem El Gore ga noemen nee, of zo. precies. Wat, wat is dan uh, de grootste nachtmerrie eigenlijk? Wat zou kunnen gebeuren tijdens zo'n gesprek? Oh, die zijn talrijk. Dat begint er al mee dat ik uh, uh, over de draden struikel terwijl ik het podium oploop. Um, een verkeerd aanspreker zijn natuurlijk ook instructies... van wat je niet mag zeggen. Um, dat, je, dat, je, nou, dat dat een olifant in de kamer wordt bijvoorbeeld. Dat je daar alsmaar aan moet denken en het dan toch gaat zeggen. Nou, er zijn talloze dingen waarover ik me zorgen maak. Ik weet alleen, omdat ik natuurlijk in het verleden ook wel... Um, spannende dingen heb moeten doen voor groot publiek, onder druk... dat ik meestal wel blijf ademen. Ja, want wat mag je niet... Nou ja, er zijn een paar voor de hand liggende dingen natuurlijk. Uh, Monika bijvoorbeeld. Monica Lewinsky. Um, ja, nou ja, dat is natuurlijk ook logisch. Daar wil zo'n man ook niet eindeloos door achtervolgd worden. Um, Zou je daar wel wat over willen vragen dan in zo'n setting? Nou, nee, eigenlijk ook niet. Nee. Nee, bedoel, dat is al zo uitgemolken en, en uitvergroot en uh, politiek gemaakt. Nee, daar heb ik eigenlijk ook helemaal geen behoefte aan. Uh, maar het is ook de bedoeling dat je wat wegblijft van, uh, laten we zeggen, politieke vragen. En dat is ook logisch vanwege de aard van de bijeenkomst. Het is een goede doelenbijeenkomst. En uh, u zei het al, hè, daar wordt het geld um, verdeeld over goede doelenorganisaties. Um, dat voort is gekomen uit de loten. En um, dus ja, het zal vooral gaan, ik denk over leiderschap. Uh, het zal gaan over um, uh, wat hij wereldwijd doet met de Clinton Foundation. Want hij is al jaren, zet hij zich echt heel hard in um, om armoede te bestrijden wereldwijd. hiv aids in de derde wereld te verminderen, klimaatverandering tegen te gaan. Nou, over die onderwerpen zal het met name gaan. Ja, maar even leiderschap. Wat zou u willen weten van Bill Clinton over leiderschap? Ja, het is, het is natuurlijk een bezonken leider. Het is iemand die um, natuurlijk uh, vooraan heeft gestaan aan het front. Heeft moeten reageren op actualiteit. En uh, daarna wel heeft gekozen voor het, het handhaven van zijn leiderschap. Maar hij zal er veel over nagedacht hebben. Hij zal wellicht ook nagedacht hebben over, over zichzelf... over de veranderingen die hij doorgemaakt heeft, ook met ouder worden. Nou ja, er zijn allerlei dingen die ik van hem zou willen weten... maar dat laat de tijd natuurlijk ook niet toe. Nee, want... want... Zijn er ook vragen, u zei het net, Monika Lewinsky bijvoorbeeld... Maar, maar zijn er ook vragen die u zelf inmiddels weer heeft geschrapt... omdat u dacht, dat is misschien toch een domme vraag... of geeft hij toch geen antwoord op, of is er iets afgevallen? Um, nou ja, je realiseert je vooral dat je beperkt moet zijn in je vragen. Het publiek is daar vooral om naar hem te luisteren. Hij is een ongelooflijk makkelijke prater. Dus het is vooral ook een kwestie van hem niet te veel vragen stellen. En hem gewoon laten vertellen. Ja, ik denk dat hij ook de gelegenheid moet hebben om te kunnen vertellen. Ja, ja en, en bijvoorbeeld Hillary kwam dan toch ook weer in mij op. Ik bedoel, mag ja. het dan wel gaan over Hillary, die nu zelf aan de knoppen staat in de VS? Ja, maar ik, ik, ik verwacht. Ik denk dat dat doodlopende vragen zijn. Het is natuurlijk ook verleidelijk om te vragen of zij de volgende president zal worden van de Verenigde Staten. Maar als zij die vragen weet te omzeilen, dan zal hij echt niet in de eerste, de beste vuik in Nederland zwemmen. Nee, en, en hoe heeft u zich nou voorbereid? Um, ik, kijk, ik heb heel veel filmpjes gekeken op YouTube. Veel toespraken van hem, debatten die hij heeft gedaan. Um, uh, ik, de, de, de gesprekken die hij met studenten heeft gevoerd. Ik heb toch ook nog eens teruggelezen uh, zijn carrière. Ik denk eigenlijk dat mijn uh, voorbereiding zo langzamerhand te grondig is... voor het half uur dat het gesprek duurt. Ja, want te grondig, je kunt ook te veel eigenlijk lezen hè, over een persoon. Ja, maar daar heeft u natuurlijk veel meer ervaring mee... dan ik als journalist. Maar uh, ja, nee, het is, het is natuurlijk de kunst... om het weer terug te brengen tot de kern. Ja, want... Uh, nou ja, toevallig, u zegt het, hè, daar heb ik meer ervaring mee. We hadden ja. vorige week Erik Noordhol te gast. Ja. En die zei na afloop tegen mij... Ja, het probleem met dit soort gesprekken... wij hadden hem een half uur. Hij zei het probleem met dit soort gesprekken... is dat het vaak te goed wordt voorbereid. Want dat kan inderdaad ook. Dat is eigenlijk wat u bedoelt. Ja, nee, dat kan natuurlijk. Is de, en, en dat je daarmee ook uh, te ver af gaat staan van je publiek. De, dat niet al dagenlang uh, op YouTube filmpjes heeft zitten terugkijken. Dus nee, het, het moet uh, toegankelijk voor de zaal zijn. Maar eerlijk gezegd... Het is zo'n begenadigd spreker. Dat verwacht ik dat zelfs mocht ik blunderen, waar ik niet van uitga, dat uh, hij mij wel zal redden. Ja, hoe dan? Omdat hij dan gewoon het gesprek overneemt, de, daar is hij natuurlijk uh, uh, ook, ook begaafd in. Ja, hij, hij zal niet met de mond vol tanden zitten, als, nee. u dat, als u dat even ziet misschien. Ja, maar dat was ik toch ook niet van plan. Nee. En, en uh, welke vraag, we hebben het net al over gehad, u mag niet alles uh, stellen. Uh, wie, wie zegt dan wat niet mag? Wat, wat zitten daar voor mensen omheen? Nou ja, deze man die heeft vanzelfsprekend natuurlijk een team om zich heen. Van, van mensen die hem begeleiden, die zijn zaken voorbereiden. En uh, die geven wel aanwijzingen over onderwerpen die wel en niet aan de orde kunnen en mogen zijn. En voor een deel um, uh, geven ze ook aanwijzingen hoe het gesprek interessanter te maken. Omdat het beter aansluit bij zijn interesses. Nou, maar wat zeggen ze dan bijvoorbeeld? Als we even teruggaan naar een van die onderwerpen, leiderschap, wat geven ze dan aan? Nou, dan zeggen ze bijvoorbeeld als u echt heel gedetailleerd terug gaat kijken op zijn periode als president, dan zal hij meer ontwijkend zijn. En um, uh, nou, dat daar daar kun je rekening mee houden. Ja, want, of niet? Ja, want, want als we het over leiderschap hebben, ik bedoel, u bent leider geweest van, van GroenLinks. Is dat ja, is <laughs> tuinkabouterformaat, hè? <laughs> ja, maar toch. In vergelijking. Dus, het, ja. jawel, het is een klein land en het is een kleine partij, maar het is ja. toch allebei politiek. U staat allebei in de schijnwerpers. <laughs> is, is, dat, is, is, dat iets, is dat iets wat u nog meeneemt in die voorbereiding? Of dat u daar vragen uit heeft ontleed uit uw eigen ervaringen? Nee, eerlijk gezegd niet. Nee, daarvoor vind ik die twee ervaringen zo ver van elkaar verwijderd... dat ik dat niet logisch vind. Nee, dus er is niks. Ik kan me ook zo voorstellen... ik weet niet hoeveel interviews u inmiddels heeft gehad. Ik denk duizenden in uw mm -hmm. carrière. Is er niet iets waarvan u dacht... nou, ik ga in ieder geval niet dat doen. Want het doet, al, al die journalisten hebben we dat uh, op die manier bij mij gedaan... en dan had ik zo'n enorme hekel aan... Nou, um, ik, maar ik denk dat ik die gelegenheid niet krijg waar ik de grootste hekel aan had. Dat was het um, eindeloos je in de reden vallen. Om uh, Vanuit de veronderstelling dat daar het gesprek scherper van wordt. Terwijl het daar vaak hakkerig van wordt. Of gesteld dat aan de geïnterviewde, wel de eis om ook enigszins bondig te zijn. Ja, want als mensen maar doorpraten, dan moet dan, je soms onderbreken als, nee, als interviewer. Dat, precies, dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Want vanuit uw positie. Ja, want voelt u zich nou morgen interviewer of toch niet? Um, nou, formeel ben ik de interviewer morgen, maar um, ik pretendeer niet uh, van Huis te zijn. Um, dat is ook niet de opdracht. Uh, de opdracht is toch iets meer een gesprek met hem te hebben dan hem heel scherp en, en um, uh, te interviewen. Um, ik ben natuurlijk niet een getrainde journalist. Nee. En, en uh, u zei het aan het begin al, ja, wauw, Bill Clinton. Uh -huh. ik, ik, uh, wat, wat, wat, wat heeft u met hem? Um, nou, ik denk, ik, ik denk veel. Ik, ik weet de eerste keer dat ik in de Verenigde Staten was... Uh, op een langere reis, dat was een studiereis... dat was in 2006, tijdens zijn herverkiezing. En uh, toen heb ik ook een beetje mogen snuffelen aan zijn campagne... daar um, uh, met mensen gepraat die actief waren in zijn campagne. En het moment dat ik me vooral herinner... dat was de avond van zijn herverkiezing in Little Rock... Daar was hij toen ook. En ik stond in de menigte. Um, zag hem verschijnen op het bordes van het gouverneurshuis in Little Rock. Dat is zijn um, uh, thuishaven. En uh, Jesse Norman zong God bless America. En ik kan me vooral van dat moment nog herinneren. De enorme ontroering die zich van de menigte meester maakte. En daarmee ook van mij. En het charisma dat dan neerdaalt. He, vanuit zo'n man over zo'n hele grote groep mensen die daar staat. En ik vind, ik geloof het... Knappen aan, aan Clinton heb ik altijd gevonden, is dat hij analytisch ongelooflijk sterk is. Maar dat hij ook heel goed weet emoties van mensen te raken. En ik vind hem een moedig politicus. Ik denk dat hij in zijn carrière een aantal hele moedige keuzes heeft gemaakt. Ja, en, en, en die emoties raken wat hij kan. Hoopt u dat dat morgen ook gebeurt in die zaal? Um, nou, ik, ja, ik, denk, ik denk dat Tim dat man daar een uh, groot talent voor heeft... om heel snel uh, de goede snaar bij mensen te raken. Hij is er natuurlijk ook beroemd om... Hè, dat hij zich altijd heel goed tot zijn publiek weet te verhouden. En ik weet niet of u het boek Primary Colors kent. Mm -hmm. uh, daar is later een film van gemaakt met John Travolta. Ja. Maar um, de eerste twee pagina's van dat boek... dat gaat over wat er gebeurt met mensen... op het moment dat ze een hand krijgen van de hoofdpersoon. En dat is Bill Clinton. Omdat hij ja, blijkbaar... in is zo'n contact met mensen te maken, dat doet hij persoonlijk. En dat doet hij ook tegenover zalen. Ja, en, en, en u gaat hem morgen natuurlijk ook ontmoeten. Is dat al voor het gesprek? Of, of is, gebeurt dat echt pas op de vloer, daar in die zaal? Dat weet ik niet precies. Um, dat is heel erg afhankelijk van beveiliging, uh, van het team om hem heen. Um, ik weet in ieder geval dat ik hem ook na afloop nog even mag ontmoeten. Ja, en waar gaat dat gebeuren? Um, ja, er is een soort zaaltje, een VIP-zaaltje. Waar ja, ja. hij eh, handjes komt schudden. Geen diner of zo met, met Bill nog even aflopen. <laughs> nee, dat zou leuk zijn. Maar die hand die gaat wel geschud worden dus. Zeker. Ja, dat ben dat ik laat heel... ik me niet ontnemen. Nee, en dan ben ik heel benieuwd wat er dan met Femke Halsema gebeurt... als ze dan die hand krijgt, dat charisma van Bill. Het is gewoon weken niet wassen daarna. <laughs> Goed, heel even. Ik ga even naar onze volgende gast. Want die heeft ook wat met Bill Clinton, dit Hunker, journalist. Want je zei het even, het is mij ook bijna een keer gelukt. Vertel het alvast maar even. Nou, toen Bill Clinton twee jaar geleden in Nederland was... voor de conventie van Achlem... Nee. Ik, heb, ik heb die dag de livestream gepresenteerd. En het hing echt tot het laatste moment erom... of ik hem nou wel of niet... Zou interviewen, maar het was toen zulk verschrikkelijk slecht ja, vreselijk. weer. Ja, Dus dat is niet doorgegaan. Goedenavond, mevrouw Halsema. Goedenavond, was. mevrouw Hunke. Ja. Dus dat ging niet? Dat ging niet, dat ging niet door. Dus daar had ik me ook twee weken op, uh, op, op lopen verheugen en, en zenuwachtig over maken. Uh, en, en het gebeurde dus niet. Nee, en en, en uh, heb jij nog een tip voor Femke Halsema? Ik denk dat Femke gewoon lekker zichzelf moet blijven. Dat komt helemaal goed morgen. <lacht> ik weet niet of ik me van dit advies te veel aan moet schrikken. Maar, nou, dat is wel een professional. <lacht> ja, dat is waar. Goed, nou morgen gaat het allemaal gebeuren. Heel veel succes. Gaat u nu nog naar huis om nog de laatste dingen voor te bereiden? Of, of moet u het nu gewoon wegleggen en er niet meer aan denken? Nee, ik ga nog wel even het een en ander voorbereiden... en mijn vragen op kaartjes zetten, dat soort dingen. Goed, het moet vooral in het hoofd, hè, vaak. Want al die briefjes en zo, daar kijk je toch nooit meer op. Dat is dan mijn advies. Oh, dank u wel. Ja, maar ik dacht ik schrijf het op om het daarna uit mijn hoofd te leren. Ja, nou, het is wel zo, als je het een keer zelf hebt opgetypt, dan zit het vaak beter ja. in je hoofd. Ja, klopt. Ja, ja. Zo ja. werkt ja. het. Nou, dank, dank voor de tips. Veel He plezier vooral. Hè? Ja, veel ja, plezier, dank. Heel veel succes en die handen gewoon niet meer wassen. Ja. En een handtekening voor de kinderen, ook belangrijk, denk ik. Oh ja, als ik dat durf, moet ik dat inderdaad vragen. Ja. Goed, Femke Halsema was dat. En als u nou thuis dat interview van Femke Halsema met Bill Clinton tijdens dat uh, Goed Geld Gala, morgenavond online wil meekijken. Dat kan. Ga naar onze website tweedingen.nl, daar staat een link. Dit is Radio 1, tot half negen. Twee dingen, met Alice de Bruin. Ja, ik zou een mooi muziekje horen. Ja, Sophie Redmond, dat Sophie Redmond. Ken je dit liedje al dit. Nee, niet per se dit liedje, maar het ritme komt wel heel bekend voor. En ik zit wel meteen te swingen. Ja. Ja. Want dit liedje is uh, datra Sophie Redmond van Annemarie Hunsel uit ja. 1991. Ja gaat dus over Sofie Redmond. Uh, ik mag je zeggen. Ja, wij hoor, kennen elkaar. Ja. Dus uh, tutoieren we. Want um, ja, Sofie Redmond, daar gaan we het over hebben. Jij de... bent journalist. Ja. Uh, uh, de Surinaamse Sofie Redmond uh, is een van de vrouwen... waarvan mensen vinden dat ze heel belangrijk is geweest. Zeker jij. En dat zij moet komen in een boek en in een tentoonstelling. Duizend en één vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. Dat wordt donderdag gepresenteerd en ook geopend. Uh, het zijn uh, vrouwen die als uh, Kloek historisch... Die historica heeft uitgezocht en jij hebt Sophie Redmond aangedragen. En waarom deze Sophie? Wie was dat? Sophie Redmond was uh, om het heel kort en bondig te zeggen de eerste Creoolse vrouwelijke arts in Suriname. Begin vorige eeuw, tegen de wens van haar ouders in, is ze toch uh, medicijnen gaan studeren en werd dus de eerste zwarte. Vrouwelijke arts van Suriname. Daarnaast was ze ook een voorvechter van uh, mensenrechten en van de emancipatie. En wat heel fijn was, uh, ze had een heel sociaal hart. Dus arme mensen konden gratis bij haar terecht. Als arts ook? Als arts, ja. En dat was heel bijzonder natuurlijk in die tijd. Het ja, zou ja. nu nog bijzonder zijn trouwens. Ja, is, precies. Ja. En, en, en, maar, maar goed, dat, dat is natuurlijk een heel nobel, nobele vrouw. Maar er zijn heel veel nobele vrouwen geweest uh, in de wereldgeschiedenis. Waarom nou juist deze vrouw? Nou, dit boek en de expositie gaan over vrouwen in de Nederlandse geschiedenis. En het leuke is dat er dus echt heel breed gekeken is. Dus echt ook over, over uh, overseas, ik zeggen? maar dus over de grenzen van, van, van Nederland heen gekeken. In de geschiedenis van Nederland dus ook vrouwen uit Indië komen aan bod en vrouwen uit de Caribbean. Mij is gevraagd om uh, ambassadeur te zijn van een van die talloze vrouwen die nu in de spotlight komen... En een beetje eigenwijs, heb ik toen gezegd. Dan wil ik graag een Caribische vrouw uh, een beetje voor het voetlicht brengen. En, en, en kende je haar al? Uh, Sofie Redmond is een naam die mijn hele jeugd al speelde. Ik woonde in Paramaribo als jong meisje, klein meisje moet ik zeggen. En door Paramaribo loopt een straat, dat is de Dr. Sofie Redmondstraat. En dat is de enige straat die ik kende waar een gracht uh, in het midden liep. Dat, dat alleen al vond ik dus bijzonder. Dus dan vraag je als, als drie, vierjarige van... wat is dit voor straat, waarom, Van wie is die, waarom, waarom moet die mevrouw in de straat? Dat soort dingen. Dus de naam Sophie Redmond, die ken ik eigenlijk al mijn hele leven. En ik ben pas later echt gaan weten wat dat toch voor een bijzondere vrouw is geweest. Ja, want is dat iets wat je dan leert op school in Suriname, wie deze Sofie is? Ja, maar ik denk dat ik net te jong was toen ons gezin Suriname verliet... om dat op school te hebben gekregen. Dus ik heb het via een U-bocht... Of eigenlijk veel later, toen ik, toen ik al volwassen was... heb ik me in bepaalde dingen weer verdiept. En daar kwam zij weer uh, om het hoekje kijken. Ja, want is het een vrouw die inderdaad voor, voor Surinamers... en misschien ook voor Surinamers hier in Nederland... inderdaad ook een begrip is? Ja, ik denk dat iedere Surinamer wel weet wie dokter Sofie Redmond is. Ja, ja. En, en, en wat ze heeft betekend voor Suriname. Ja, de meesten weten, kennen haar dus in die doktersrol. Maar ze heeft bijvoorbeeld ook toneelstukken geschreven. En dat ging dan allemaal over sociale situaties in Suriname. Het was echt een heel bewogen sociaal denkende vrouw. En zeker dus in die tijd. Het, dat was eigenlijk heel, heel vreemd, dat, dat, dat ze zich zo op de voorgrond plaatste... en zo, zo naar, naar buiten trad. Ja, en waarom was dat vreemd? Omdat vrouwen dat nog niet deden in die tijd? Nou, dat, dat, ze deden het niet. In, in Suriname is wel de vrouw de baas. Dat wil ik er wel even bij zeggen. Dus als, als je het hebt over hiërarchie in een, binnen een gezin... is de vrouw vaak de baas. Maar naar buiten toe uh, hou je je toch wat gedijster. En, en dat deed zij niet. Zij, zij deed echt wat ze zelf goed vond. Er zat ook een radioprogramma... om zoveel mogelijk mensen te bereiken... die dan een gratis uh, spreekuur konden, konden beluisteren op de radio. Ja, wat voor programma was dat dan? Uh, over, over, uh, over gezondheid. En, oh, okay. uh, ja. Eerste medische rubriek, zeg maar. Ja, zo die ja, een soort, uh, ja wat, wat hebben we hier? Vinger aan de pols, maar dan op de radio? Ja, ja. ja zoiets. Ja. Uh, nou, zij staat dus in dat boek en komt op die tentoonstelling. Duizend en één vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. Laten we even gaan luisteren naar Els Kloek, uh, de historica die dit heeft uh, bedacht. Wat zijn nou eigenlijk de selectiecriteria om in dat boek te komen? Ze moesten te maken hebben met de geschiedenis van Nederland. Dat wil zeggen dat ze in Nederland geboren moesten zijn of in Nederland actief zijn geweest. Maar omdat Nederland ook eeuwenlang allerlei overzeese gebiedsdelen heeft gehad... en we per se ook dat element van de geschiedenis in ons project wilden opnemen... hebben we die overzeese gebiedsdelen ook meegenomen voor zolang ze dan bij Nederland hoorden. Verder hadden we dan ook nog het criterium dat mensen of een bepaalde reputatie gehad moesten hebben of een bepaalde prestatie hebben geleverd. Nou, daar, daar voldoet zij dan wel aan. Ruimschoots lijkt mij, ja. ja dus zij ja. kon in dat boek. Ja. Je hebt ook niet getwijfeld dat je nog iemand anders had... bijvoorbeeld die je graag aan had willen dragen? Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee. En wat vind je eigenlijk van dat hele initiatief? Duizend en één vrouwen uit de vaderlandse geschiedenis? Ja, het mogen er ook drieduizend zijn, wat mij betreft. Maar ik vind het heel goed. Want uh, als je in de geschiedenisboeken kijkt... het zijn toch, toch weer de heren die daarin aan bod komen. En er zijn zoveel vrouwen die zoveel betekend hebben. Niet alleen voor Nederland hoor, als je het gewoon over de wereldgeschiedenis bekijkt. En we krijgen nooit eens een uh, leuke vermelding, dus dit boek is echt is een goed idee. Ja, en, en, en wie zit daarop te wachten, denk je? Ik denk veel vrouwen. Nou, nou, is dat denk... inderdaad zo? Is dat nou, dan weer iets echt wat, wat dan gelijk weer een vrouwending is? Nou, ik, ik, ik heb niet de indruk dat, dat Paul en Witteman nou gaan bellen om te praten over dit boek. Dat weet ik niet, maar ik hoop het wel, overigens. Ik denk, ik denk gewoon dat het, dat het een beetje... Ja, de geschiedenisboeken een beetje recht trekt. Ja, en dat is belangrijk. Ja, dat vind ik wel. Ja. Ja. Want zijn er, als we nou kijken naar Altijd Hunker... we kennen jou natuurlijk uh, als presentator van bijvoorbeeld... Uh, het NOS Nieuws en het Jeugdjournaal. Zie jij, en je bent geboren bij een geboren, in ja, maar, ja. ja. Zie jij raakvlakken tussen, tussen haar leven en jouw leven? Ja, eigenlijk best wel. Want ik, ik vertelde al dat ze dus tegen de wens van haar ouders in medicijnen ging studeren. Zij wilde dat ze onderwijzer werd, onderwijzeres werd. Mijn ouders hadden voor mij een glansrijke carrière als advocaat bedacht. Ja. En dat heb ik ook in de wind geslagen. Ik wilde, ik wilde radio doen, Alice. En uh, zo, dat, <lacht> dat wilde ik. En daar heb ik uh, mijn, mijn best voor gedaan. En van het een is dan het ander gekomen. De journalistiek die zit, die zat denk ik toch gewoon in me. Ja. En ik denk stiekem dat je dezelfde talenten nodig hebt als advocaat of als journalist. Alleen je zet ze anders in. Ja, dat denk ik ook. Ja. Daar zit wel een overeenkomst. En wat vonden je ouders daarvan eigenlijk? Ja, eerst niks natuurlijk, maar ze hebben er nu wel vrede mee hoor. Ja, ja. Ja. En zie je nog meer overeenkomsten behalve dan dat eigenwijs zijn eigenlijk? Hè? Ja, eigenwijs. Toch ook dat, dat, dat die kijken op, op, op de samenleving. Zien waar er onrecht is en je daar druk om maken. Of je tegen, tegen iedereen's wil in je daar uh, sterk van maken. Ja, dat is iets wat ik ook wel eens doe. En uh, ja, noem ze een voorbeeld dan? Hoe, hoe doe jij dat dan nu? Als je kijkt dat jij dan zeg maar de moderne Sophie Redmond bent? Ik, ik vergelijk heel vaak. Ik, ik, ik heb een beetje een, een dubbel leven. Ik leef een deel van het jaar in de tropen, op, op Jamaica. En met de kennis van daar en de kennis van Suriname... waar ik dan ben opgegroeid, vind ik dat we in Nederland... ons wel heel erg druk maken over een rookverbod... of over een, nou, noem eens maar wat vandaag in het nieuws was. Nou, Laten we even kijken op de 101. Ik ja. mijn bril afzet, dan zie ik dat uh, niet meer. Uh, ja. ik, wat ik bedoel te zeggen is. de kamer dat... wil, horeca helemaal rookvrij. Dat ja, is, dat is, het, nieuws dat van is het nieuws van vandaag. En daar kunnen we ons dan weken druk om maken. Dat denk ik, er zijn toch wel belangrijkere zaken. En ik denk dat ik dan af en toe. gewoon op mijn manier. dat even onder de aandacht breng. Via Twitter, via mijn eigen televisiestationnetje. gewoon door dingen te roepen. En dan word je niet, uh, niet bepaald geliefd door, door iedereen. Maar dat hoeft ook niet echt. Nee, maar wat nee. wat doe je dan? Je zegt, ja, ik, ik wil toch ook opkomen voor mensen die het moeilijk hebben. Daar zie ik raakvlakken met uh, Sofie Redmond. Nee, ja. wat, wat doe je verder nog behalve je journalistieke werk? Is er nog iets waar je, je verder aan hebt gelieerd of zo? Een stichting of wat dan ook? Ik ben niet zo'n clubmens. Uh, ik, ik ben een projecttype. Maar ik, ik, ik heb bijvoorbeeld... Uh in Afrika twee, twee projecten gesteund... waarvan ik vind dat ze daar op de goede weg zijn... Wat, wat de ontwikkeling van hun land betreft. Dus niet het handje ophouden of wachten wat wij doen. Met, met, met karren vol komen en, en, en het storten daar. Dat, dat is niet de, de manier waarop je een land uh, zich laat ontwikkelen. Dus ik heb meegewerkt aan twee projecten die, die vanuit eigen kracht werkten... En, door gewoon uh, mijn eigen verhaal te vertellen... en te laten zien dat als je gewoon weet wat je wilt... dat je heel vaak echt al heel eind op weg bent. Ja, Wat voor projecten waren dat dan? Wat deed je daar dan? Jongerenprojecten. Eén uh, project in Gambia, waar, waar nu echt gewoon ondernemers uit voortgekomen zijn... die dus echt met eigen kracht uh, hun dingen doen... En uh, een project in Ghana dat ik uh, ook ondersteun met het maken van filmpjes voor ze bijvoorbeeld. Ja, en zo uh, draag jij bij, net zoals Sophie Redmond dat deed aan een betere wereld, is dat dat dan? Ja, ik denk het wel. Ja. En, en wat, wat kunnen wij zien eigenlijk als we naar die tentoonstelling gaan? Duizend en een vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis, die donderdag wordt geopend. Dat zijn foto's van de vrouwen in kwestie, de historische vrouwen met daarbij een foto van uh, hun ambassadeur... een beetje in dezelfde sfeer gemaakt. En dat kun je daar dan zien en vast nog wel heel veel meer. Ja, en, en ambassadeur, dat ben jij dus. Ja. Wat houdt dat dan verder in? Dat ik bijvoorbeeld nu over Sophie Redmond zit te praten met jou... en met alle luisteraars die die meegenieten. En die dus nu ook weer een naam horen, die ze kunnen googlen... En zo weer verder. Ja, en zijn er nou nog namen die jij uit dat boek ook nog hebt gezien? Of is dat lastig? Oh, dat ja, ik heb kijk me nu heel moeilijk niet... aan. <laughs> dat doet... heb ik heel even niet paraat. Maar het gaat werkelijk van, van, van helemaal links tot helemaal rechts. Echt nee. de, de, de, de usual suspects. Maar ook een heleboel heel verrassende namen. Ja, nou mensen kunnen daar naartoe gaan om het te bezien. Al die ambassadeurs en al die uh, vrouwen waarvan jij en ook heel veel anderen denken. Dat dat uh, een mooie plaats moet hebben in dat boek. Duizend en één vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. Nou, Sophie Redmond leefde trouwens van 1907 tot 1955. En die tentoonstelling, 1001 Vrouwen uit de Nederlandse Geschiedenis, is tot en met 20 mei nog uh, te zien uh, bij de bijzondere collecties van de Universiteit van Amsterdam. Goed, dat was het voor vandaag. Als u meer informatie wilt uh, over onze uh, programma, dan kan dat. Ga naar de website tweedingen.nl. Dan kunt u de uitzending terugluisteren of een uh, bericht achterlaten in ons gastenboek. Het is uh, bijna half negen. Zometeen op deze zender BNN Today. Willemijn, wat gaan jullie allemaal doen? Ken je de film Debbie Does Dallas? Nee. Ik ga vaak naar de film, maar die dat ken ik niet. Het is een hele beroemde pornofilm van precies ah. 35 jaar geleden. <laughs> en uh, daar speelde de legendarische Bambi Woods in. En die is uh, verdwenen al jaren. En nou ja, we gaan dat verhaal eens even uit de doeken doen. Hoe zat dat nou? Is ze nog gezien of niet? En gaan een prachtig nummer live in de studio hier van Abella de Deer: over die Bambi Woods... Dat eh, Siewert van Liende is er, onze politiek analist. Maar die gaan we nou eens eventjes binnenste buiten keren... om te kijken hoe, wat, hoe hij nou eigenlijk is. En dat doen we aan de hand van een aantal mensen... waaronder Wagel van Scherenburg en Matthijs van Nieuwkerk, niet tenminste dus. Dat allemaal, maar eerst het nieuws van half negen. Hier is Raymond Serré. Radio 1, het NOS-journaal.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 Medisch specialisten op Curaçao declareren niet uitgevoerde behandelingen bij de zorgverzekeraar, zegt de inspectie gezondheidszorg op het eiland. Afgelopen week stuitte die inspectie op een geval van fraude waarbij de verzekerde patiënt contant moest afrekenen. Naar aanleiding van deze zaak is de vereniging medisch specialisten Curaçao om opheldering gevraagd. En het is hoogst onzeker of Claudia Pechstein komend weekende meedoet aan het WK Allround in Hamar... De Duitse schaatsster heeft een flinke griep en heeft keelpijn en koorts. Als Pechstein morgen definitief besluit niet te komen... is de concurrentie voor de Nederlandse vrouwen nagenoeg weggevallen. Eerder meldde de Tsjechische Martina Sablikova zich af... wegens een rugblessure. Dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Dinsdag 12 februari half negen. Goedenavond. Veel sport tot tien uur, heel veel sport. Tennis vanuit Rotterdam en voetbal in de Champions League. Zo meteen al meteen gaan we naar de verslaggevers. En ik zei het net al, Siwert van Lieden die is de gast. Dat is hij wel vaker, want hij is natuurlijk uh, ons mannetje in Den Haag. Onze Den Haag-watcher. Maar vandaag gaan we het over hemzelf hebben. Wat gaat er allemaal met hem gebeuren? Hoe zit het met de G500? Maar vooral, wat gaat hij betekenen? En dat doen we aan de hand van een aantal mensen. Namelijk zijn vriendin, Wouke van... Nou, niet Wouken van Scherbenburg, is niet zijn vriendin. Maar, en ook Wouke van Scherbenburg. We hebben en Matthijs van Nieuwkerk, die drie. Uh, Zometeen is hij hier na negenen. <lacht> ja. Goed. Um, wil je ons zien? Dat kan natuurlijk in radio1.nl. Dan klik je op de webcam en dan zie je hier naast mij... de man van Abelladier, namelijk Marinus de Goederen. Marinus, goedenavond. Goedenavond. Je gaat zo meteen een prachtig nummer spelen. Ja. Over die beroemde pornoactrice die hoe lang inmiddels al kwijt is... Het zal het zijn, in jaren 30 of zo. Hè? Ja, ja, ja. ja, dat is ja. een mooi verhaal. Ze speelde in uh, Debbie Does Dallas. In, ja. uh, deel 2, 3. In, uh, ja, volgens dan... mij hield uh, het op, geloof ik. Ja. Ja. Heb je ooit de film gezien? Uh, uh, ja, maar voor de... Um, research. Uh, voor research, ja. natuurlijk. Ja. <laughs> ja, uh, het is een prachtig verhaal. Die, die, nou ja, prachtig, een tragisch verhaal. Die dame uh, die dat speelde, die is ja, kwijt gewoon. Hè. Het is, en, en, daar, en dat is, heeft jou zo... Geïntrigeerd, toen je dacht, je, daar moet ik een nummer over maken. Ja, ja ik, ik weet niet of ik gelijk al in de reden van... want het is of is of het is eigenlijk een mooi verhaal. Het ja, Het hangt er of, net vanaf. Ja. Ja. En wat vind jij? Ik hoop op het uh, goede, maar ja. ja. We gaan het zo horen en dan ga je het ook het bijbehorende nummer spelen. En dat is prachtig. Dat zometeen, maar eerst de sport. Robert Meder. Ja, een van de oudste sporten van de Olympische Spelen... die gaat die status verliezen als het aan het dagelijks bestuur van het IOC ligt... verdwijnt worstelen in 2020 van het Olympisch programma. Helemaal definitief is het afscheid nog niet. Het IOC-congres moet het besluit in september nog wel bekrachtigen. En dat was vandaag in Rotterdam bij het ABN AMRO-tennis-toernooi... vooral de dag van Esther Vergeer. De succesvolste rolstoeltennister ooit... heeft per direct haar carrière beëindigd. Ze maakte haar besluit bekend op de dag dat haar biografie werd gepresenteerd. Ja, wat ik zei, 11 januari kwam het bij mij op dat ik dacht... nou, maar nu is het echt mooi geweest. En dan ga je bedenken waar dat dan een goed moment zou zijn... en hoe dat dan zou zijn. En ja, toen kwam ABN AMRO-toernooi en mijn boek... en dat kwam allemaal bij elkaar. En dus nu... Esther Vergeer veroverde onder meer zeven Paralympische gouden medailles... en won in tien jaar al haar wedstrijden. Dat zijn er in totaal 470 Allee, op een Mal. rij. Ja, 470 op een rij. Dus gaat, ze gaat gewoon nooit meer verliezen. <laughs> Het is ongelooflijk. Jezus, ja. maar dan zou ik ook stoppen. Nou, dat doet ze dus ook. Ja, nee, ja. Ja, voordat je wel een keer verliest. Dat is net lullig. Ja, ja, maar wanneer is dat moment natuurlijk? Nou, nu ja, dus. Ja, ja Timo de Bakker wist in Rotterdam door te dringen tot de tweede ronde. De Nederlandse tennisser kreeg daarbij wel een beetje hulp van zijn tegenstander. Wat heet een beetje, want niet. de rust, die moest in de derde set de strijd staken met een rugblessure. Voor de Bakker komt de pret niet drukken, want nadat hij uh, ver weggezakt is, is hij toch weer op de weg terug. Ja, laten, laten we hopen dat dit een beetje een tweede, tweede start is, zeg maar. Uh, ik kom nu wel weer uh, tegen de 100 aan. Dus hopelijk uh, kan ik het nu wel uh, voor elkaar uh, blijven. Ik heb veel geleerd. Uh, ik weet hoe zwaar de weg opnieuw is. En, uh, en ik sta niet te wachten om die nog een keer uh, af te leggen. Dus uh, ja, hopelijk kan ik uh, dit soort toernooien het hele jaar gaan spelen. Robin Haarzen, die was minder gelukkig. In de openingsronde verloor hij kansloos met 6-2, 6-1 van een let Ernest Gulbis. En ook vanavond wordt er weer getennist. Uh, dat wordt gevolgd door Jan Roels ter plekke. Uh, gewoon Martijn Del Potro tegen Gael Mon Vies. Hoe staan ze ervoor, Jan? Ja, mooie wedstrijd, Robert Del Potro. De Argentijn, de nummer 7 van de wereld. Hier een grote publiekstrekker heeft de eerste set gewonnen met 6-3 van Gael Monfils. Die is buiten de top 100 gevallen. Heeft een wildcard gekregen van Krajicek Is lang geblesseerd geweest aan zijn knie. Dus Monfils uh, verloor de eerste set met 6-3. Maar nu gaat het gelijk op in de tweede. 2-2, nog geen breaks. En Monfils serveert, komt op 30-15. Mooi duel. Goed tennis, hoogstaand tennis. Weinig fouten. En ik, uh, ja, ik hoop op mijn derde set. Goed, Jan houdt ons op de hoogte. Uh, we houden u straks natuurlijk ook op de hoogte van de verrichtingen in de Champions League. Vanaf kwart voor negen. Maar Stigler is nu aan het warmlopen. Celtic tegen Juventus gaat die volgen. En uh, hij houdt u ook op de hoogte van die andere wedstrijd. Valencia tegen Paris Saint-Germain. En meer sport wat mij betreft vanaf tien uur. Zekers. En bij ons dus uh, veel tennis, veel voetbal, een beetje muziek en veel mooie gasten. Spindokters. En porno. Ja, ook dat. Ja. Porno. Oké. Okay. Ja. Dan ga ik weg. Het is oh. niet anders. <laughs> Jack zou gewoon blijven zitten, hoor. Ja. Let's go. Hoor je met Two Princes. Radio 1, PNN Today. De dood van de 13-jarige Annas uit Wassenaar houdt iedereen nog steeds behoorlijk bezig. Lieke Jongbloed, die zit er namens de Telegraaf bovenop Lieke. Goedenavond. Goedenavond. Een paar uur geleden was er weer nieuws he, over Annas. Of nou ja, nieuwsgerucht eh, eigenlijk. Nou, uh, het is uh, zo dat de vader van uh, de jongen uh, uh, tegen een Marokkaans persbureau. Uh, een interview heeft afgegeven. De vader zelf uh, woont ook in uh, Marokko. Hij heeft gisteren na de begrafenis uh, gesproken met dat persbureau. En daar heeft hij eigenlijk uh, gezegd dat hij uh, zeker weet dat er sprake is van moord. En geen zelfmoord zoals uh, de politie nu uh, hoogstwaarschijnlijk vermoedt. Ja, want hij heeft iets gezien aan het lichaam van zijn zoon waardoor hij Ik... dat kan concluderen. Ja, hij heeft het over vingerafdrukken of afdrukken van handen rond de hals van de jongen. Hè. Dus het is een trans-interview, dus het, het, het, ik heb het even vertaald, maar het komt wel meer dat hij spreekt over ja, afdrukken van vingers en handen op de hals. Hij, uh, ik heb de politie daar uiteraard even over gebeld. Ja. En die zeggen uh, dat uh, dat dan zijn eigen conclusie moet zijn. Want hij heeft niks uit het sectierapport nog kunnen, kunnen lezen of uh, weten. Want dat is nog niet openbaar uh, gemaakt, ook niet aan de familie. Dus de politie vindt het een, een onduidelijk verhaal? Uh, nou, daar zeggen ze eigenlijk niks over. Hè? Want ze zeggen, wij hebben, wij hebben nog helemaal geen conclusies gedeeld uit het sectierapport met de familie. Dus als deze man dat zegt, dan, dan ja. moet het zijn eigen waarneming zijn geweest. Het ja. is natuurlijk nog steeds onduidelijk hè, of het nou om zelfmoord gaat of naar alle waarschijnlijkheid om zelfmoord gaat. Ja, maar ze houden een kleine optie open dat het toch om een misdrijf gaat. Waarom is dat ja. toch zo lang onduidelijk? Ja, wat ik daaruit begrijp is het gewoon, dat zeggen we vrijwel zeker, de suicide, maar is het gewoon moeilijk vast te stellen, omdat ze eigenlijk nog dat misdrijf niet definitief kunnen uitsluiten. Dat zal te maken hebben met de sporen die ze zijn tegengekomen tijdens het onderzoek. Dat is voor mij ook gidsen waarom ze daar eigenlijk geen 100% uitsluiting over kunnen geven. Nee. Ik ga ervan uit dat er wordt nog volop onderzoek verricht. We gaan ze morgenavond, de avond dat Annas uit verdween. We gaan natuurlijk persoonlijk onderzoek houden in het bos, onder het bos. En in de hoop dat er nog vertuigelijke ja. kan naar die informatie komen. J Jij hebt met veel mensen gesproken, je hoort veel verhalen. Klopt het dat Annas, zoals vandaag bekend werd gemaakt, dat hij inderdaad onder toezicht stond van jeugdzorg? Het dan specifiek om Annas zelf. Mm -hmm. Het is niet zijn familie, zijn, er zijn ouders niet, zijn zusje niet. Het ging om Annas. En, en daar kun je uit opmaken dat het ging eh, specifiek om, om deze jongen. En, en de manier waarop hij in het leven stond misschien. Maar het had dus niks te maken. Vaak wordt een gezin onder toezicht gesteld, Maar nu ging het echt specifiek om Annas zelf. Ja, dus dat zou en de dan... Mensen, ja, daar eh, hebben we eigenlijk altijd gezegd van... Eh, het ging niet goed met hem de laatste tijd. Het ging niet goed met hem? Het ging wel goed met wel hem. Wel goed, goed, goed, goed met ja. Je bent slecht hem. te ja. verstaan. Dus... Oh, sorry, ja. ja. Het ging wel, dat, de mensen die jij spreekt zeggen... het ging juist wel goed met hem de laatste tijd. Ja, het tijd. ging wel goed met hem. En dat was ook het beeld wat jeugdzorg uh, had. Hè, die dus, uh, zich, uh, de gezinsvoogd die uh, betrokken was bij Annas. zeiden, ja. ja, het ging wel goed met hem. Nou, Nog heel veel onduidelijkheden dus. Uh, wanneer weten we meer, denk jij? Dat, uh, ik, ik vrees dat uh, dat uh, nog wel even kan duren. Dat, uh, ik denk dat als de politie iets bekend had kunnen maken wat uh, definitief uh, is dat, dat ze dat zo snel mogelijk ja. hadden gedaan. Eh, om, om de geruchten ook uh, te stoppen. Want uh, het, het, het, het wemelt ervan op social media, maar uh, in het dorp ook. Uh, iedereen heeft daar iets uh, over te zeggen. Niet is... altijd even onderbouwd. Nee, vandaag is het verhaal van de vader van Anas... die tegen het Marokkaanse persbureau heeft gezegd... dat het uh, niet gaat om zelfmoord. Maar de politie uh, houdt dat in het midden en zegt... Nou, we weten verder niet uh, hoe die daarbij komt. Um, wij wachten op de sectie in ieder geval. En dan horen we meer Lieke Jongbloed van de Telegraaf. Dank. Oké, okay, bedankt. Het tennis met Jan Rolfs. Die kijkt naar mooi tennis, zei je net. Ja, dat vind ik echt. Het is eigenlijk de mooiste partij die ik tot nu toe uh, heb gezien. Oké, okay, Zijsling gisteren tegen Tsonga was ook mooi. Zijsling won dus verrassend. Nu dus uh, Gael Monfils, de Fransman tegen Juan Martin Del Potro, de Argentijn. Eerste set dus voor Del Potro, 6-3. Nu 3-3 in de tweede set. 15-30 in de servicebeurt van Monfils. Die nu een volley speelt op het lichaam van de lange Argentijn. Del Potro dus vorig jaar hier finalist. Toen verloor hij kansloos van Roger Federer in de eindstrijd. Wil nu revanche. En Monvies, ik vertelde jou dat al. Um, ja, toch een speler die uh, lang in de top 20 heeft gestaan, door die knieblessure is weggezakt. Maar nu weer op de weg terug. Halve finale in Auckland heeft hij gestaan in januari. Ook derde ronde Australian Open. En nu dus tegen Del Potro, die het lastig heeft tegen Monvies. Monfies nu op 40-30. Bij 3-3, dus in de tweede set. Mooi tennis, goed tennis. Een vol ahoy. En dat zal morgen nog meer zijn als je Vedere voor een e voor. Eerst een opwachting gaat maken om half morgen in zijn eerste ronde partij. Maar nu ook een echt avondje. Ahoy, ABN Amro World Tennis Tournament. Mooie partij. 3-3 in de tweede set. En Monfies die hier prachtig springt naar een bal. En dan achter een lop aan moet. Ik, ne ik neem dat punt nog even mee. En dan de bal haalt. En dan Del Potro in het nette. Dan een luid applaus van het publiek. En dan slaat hij met die hand op zijn hart. Monfies, Ja, dat kan hij. Het publiek erbij betrekken. En dan echt een show van maken. En Monfies naar 4-3 in de tweede set dat Potro gaat zo serveren. Hi, my name is Pam Woods and it's interesting when I was chosen for this part in this movie because in real life I was a Dallas Cowgirl. I'll give you 10 dollars for the middle of the tents. Miss the queen. Please. Well, would you give me 20 dollars for that? Het is precies 35 jaar geleden dat een van de meest legendarische pornofilms ooit is uitgebracht, namelijk Debbie Does Dallas. Wie kent hem niet, Marinus? Ja. De film werd een groot succes. Maar de hoofdrolspelster Bambi Woods... die is na drie films verdwenen. Drie films waarin ze, waarin ze drie keer Dallas date... is ze ja. van de aardbonen verdwenen. En niemand heeft die Bambi Woods... is dus uiteraard haar porno-naam, haar, porno ja. haar actrice-naam... maar niemand heeft haar sindsdien ooit nog gezien. Marinus de Goederen, je bent de liedzanger van de Dier. Prachtige muziek. Dank je wel. <laughs> jullie hebben zelfs een, een album naar haar vernoemd uit ja. 2008. Namelijk ja. Where Are You Bambi Woods. Eh, dan is het natuurlijk de, de vraag... Um, ja, was je gewoon groot porno fanat en kwam je zo bij uh, bij Ja, de ik zei terecht? op Twitter ook al van... ik ga vandaag als sekses, seksesperre... <laughs> langs <laughs> ja. bij uh, BNN Today. Nee, uh, het is een classic. Ja, het dus, classic. Nee, um, um, ik zag ooit een, een documentaire op tv... op SBS, die hadden een uh, aangekochte documentaire. Die heet volgens mij... Uh, Debbie Dosedelle Uncovered, of zoiets dergelijks. Mm -hmm. En het ging eigenlijk over het feit dat die film 25 jaar... dus dat is waarschijnlijk een documentaire van 10 jaar geleden... dat die film 50 jaar bestond... en dat ze uh, een soort van uh, deluxe DVD wilden maken, wat dan ook... En, alle acteurs wilden gaan interviewen. Ja. Uh, en toen kwamen ze achter dat er een paar waren overleden... aan overdoses. En uh, ze waren ook allemaal niet meer zo... Uh, heel knap zoals vroeger. Als ze dat al waren. En, uh, maar de grote ster was eigenlijk... Uh, zoek. Die, die ja. konden ze niet vinden. En toen uh, ja, hebben ze een soort... Uh, een privé detective erop gezet van ga haar maar zoeken. En die zijn natuurlijk van ja, wat is haar echte naam? En dat wist ook niemand meer. En dan was... Het toch wel heel erg lastig. Zij is gewoon die die, die de, de, nee, we noemen haar maar even Bambi Woods, ja. want de, de, de echte naam is ik dan niet niet nee, eens echt bekend. Nee. Ik las wel een paar dingen op internet, ja. maar alles is ook mogelijk, ja. geloof ik. Ja. Maar zij is gewoon spoorloos verdwenen. Ja, of ze is dus overleden aan overdose drugs. Begin jaren tachtig, dat is dat is een theorie en volgens mij op bepaalde of Wikipedia of IMDB wat dan ook staat volgens mij ook een soort van overlijdensjaar. Maar er zijn ook heel veel uh, mensen die dat uh, absoluut niet geloven. Ja. En, ik las ook een verhaal um, dat zij uh, een brief zou hebben ges geschreven ja. aan die documentairemaker ja. waarin ze iets zei van ik heb te veel gezien in de business, uh, misbruik ja. en drugs, ik kan er ja. niet meer tegen en ik leef nu een teruggetrokken leven ja. in Iowa, leave me alone. Ja. Ik heb ook, uh, ik weet niet of dat hetzelfde is wat jij gelezen hebt. Ik heb ook inderdaad een soort interview gelezen op, uh, op internet. Van uh, volgens mij we twee of drie kantjes lang. Waarin ze allemaal antwoorden geeft en weet ik wat. Maar ja, het is, is gewoon niet te verifiëren of ja, het echt is. Maar het want... is toch een bizar verhaal dit? Is... Ja, daarom is het ook zo mooi. Tenminste, ja. daarom zo fascinerend. Ja. Echt van de aardbodem verdwenen. Ja, en ik, wat ik het gewoon heel mooi vind aan, aan, die, aan het uh, verhaal. En waarom ik ook een liedje een beetje mee geschreven, volgens mij. Is dat het, het ook twee uitersten zijn van het? Of het is echt zo van, ja, dom blondje de zaak is. Uh, gaat eraan uh, onderdoor aan het wereldje. Of. Is zo slim geweest om de spullen te pakken. En dan gaat er ook. Is ook een theorie uh, dat zij, zij. komt uit een heel heftig uh, christelijk gezin. Mm -hmm. en dat haar ouders haar uh, weg hebben gerukt. Dat kan ook nog, maar. Maar ik zou denken: ze, ze, ze zal wel dood zijn. want anders hadden ze haar toch al lang gevonden. Je kan toch niet. Ja, van de aardbouw nog verdwijnen. Kant, als jij gewoon echt niet. Uh, ik zie op internet, is er iemand die doet een soort een quizje af en toe... van uh, herken de sterren uit de jaren 80. Nou, je, je herkent ze echt niet dat 20, 30 jaar. Ik weet ook niet hoe hij, zij er nu uitziet. Nee, want maar ik, heb, dat... ik heb even gegoogeld <laughs> hoe ze er toen uitzag. Ja. Het is heel schattig. We kunnen wel even zetten nu even een plaatje op Twitter. Een foto van uh, hoe Bambi Wood ze uitzag in die tijd, 78. Schattig meisje, heel normaal. Niet niks zoals je nu uh, een pornoster herkent. Nee. En nou, moet ik wel zeggen, er is ook wel een interview van haar volgens mij op YouTube. Dan heeft ze, heeft ze gewoon de natuurlijke haarkleur weer geloof ik. En dan zit ze wel een beetje aan de sigaretten en volgens mij heeft ze ook uh, wat drugs op en zo. Dus ja. ik weet het niet zo goed. Het is een mooi verhaal en wij vroegen ook even onze eigen Nederlands grootste pornoster Bobby Eden... waarom de film toen, Debbie Does Dallas en deel 2 en 3, en weet ik veel hoeveel delen... waarom die film zo'n grote hit was? Nou ik denk dat natuurlijk in uh, toenertijd was dat natuurlijk een uh, bioscoopfilm. Dus toen ja, was het natuurlijk uh, heel erg hot. En het was natuurlijk een meisje, het was gewoon een tienermeisje die gewoon uh, cheer, uh, cheerleader, alles, alles eigenlijk om deed... om bij die Dallas Cowboys te komen. En het mysterie om haar, wat er na de hand met haar is, is gebeurd... leeft ze nog? Uh, is ze gelukkig? Ja, niemand, niemand weet het. Niemand weet het, maar nou zijn er wel geruchten, Marines. Uh, dat er de mensen die haar gezien hebben... Ja. Maar dat, dat, dat loopt ook uit. Eens Wat zijn dat denk. dan voor verhalen? Nou, of inderdaad, ik, ik weet niet precies allemaal hoor. Maar uh, volgens mij is er iemand van ja, ze bewoont bij mij inderdaad daar en daar. Of uh, Ik heb ook wel eens gehoord dat ze een paaldanseres is in uh, Miami. Ik weet allemaal niet of het... Ja, ik zou het niet weten. Het is, het is een, <laughs> een mooi verhaal in ieder geval. jij Ga staan, ja. want jij, jullie hebben er in 2008 al uh, een, een, een heel album over gemaakt. Where are you? Bambi Woods. En inmiddels is het dus uh, precies 35 jaar geleden... dat die, die legendarische pornofilmer, zei al als eerste in speelde... namelijk Debbie Does Dallas, dat die uitkwam. En jullie vonden het een mooi verhaal. Je dachten, we maken er een album over. En het laatste nummer is, toch, van het album? De laatste. Even eene laatste. Eene laatste, geloof ik, ja. En dat is hem, dus. Nou, ja, je bent mute. You never were a beauty queen Who dreamed she'd hit the silver screen But Mr. Green felt paid you good Where are you, Bambi Woods? You looked around the cowboy town And put your head and pom-poms down You had your share of Hollywood Where are you, Bambi Woods? Where are you, Bambi Woods? No, Dallas ain't a place to live Let alone a place to raise a kid So fuck your old neighborhood Where are you Bambi Woods Where are you Bambi Woods Now even if you Blondes have more fun You're all so some kind Of joke. But you don't Seem that dumb to me Did you know That Marilyn once spoke A smart girl Leaves before she left Are you alive in NYC Cause others say that you oh dear Either way you're gone for good God bless you Bambi Woods God bless you Bambi Woods Bambi heel mooi Marius. Where are you, Bambi Woods? Vind je nou ook? We hadden het in het begin al even over. Is het nou vooral een tragisch verhaal? Of heeft het ook iets, iets moois voor jou? Ja, dat, dat is juist het fascinerende. Dat zit er een soort van tussenin, voor mij Of dat is, ja, het is of juist rechts. of. Ja. Maar het is toch heel te raar? Wat, wat, wat zou er mooi aan kunnen zijn dan? Mooi kunnen zijn, nou, is dus dat zij misschien juist heeft gezegd: van, ja, ik, ik, die meeste meisjes gaan aan onderdoor of die blijven maar doorgaan. Z dat zij misschien de spullen heeft gepakt en ja. is vertrokken en opnieuw is begonnen. Dat is juist, dat zou het mooi aan het verhaal kunnen zijn, denk gewoon ik. Gewoon ergens huisvrouw is met, ja. met, met twee kindjes. Ja, en... ja. Ja, dat hoop je ook echt, hè? Ik zie <laughs> dat, dat, is, dat zou gewoon mooi zijn. Ja, ja. Overigens uh, belde net even de, de tennisverslaggever in, Jan Roes. en die zei... Is dit live? Oh. Ja, Jan, dit is live. Dank je wel. Het klinkt, van, het klinkt nog beter live. Dat was het zeker. Dankjewel, Marines. We gaan uh... naar nou, Jan. Ja, ja, live dus. Ja, live. Dat is ja. erg mooi gezongen. Oh, ja? Compliment, ja, echt oh. waar. Hier live Ahoy, waar we dus kijken naar Juan Martín Del Potro tegen Gael Monfils. Eerste set dus Del Potro, 6-3. Hij heeft zojuist de service van Monfils gebroken, dus nu op 5-4. En het staat uh, 15 gelijk als de Argentijn serveert. Lange Argentijn, dus 1,98 meter 98 is ook weer teruggekomen van een blessure al een tijdje geleden. Had hij een Pools blessure, is er ook een jaar uit geweest. Dus hij weet hoe het is voor Monfils om terug te komen naar die knieblessure. Monfils mist de return, dus nu is het 30-15 voor Juan Martín Del Potro. De Argentijn eigenlijk de tweede publiekslieveling van Ahoy na Roger Federer. En Tsonga mag je er ook bij tellen, maar die is er dus al uit. Die verloor gisteren van Igor Seisling. Del Potro nu met een eerste service. Hart, boven op de lijn lijkt mij. Nee, zegt de lijnrechter. Uit. En geen Hawkeye, geen challenge van beide kanten. Dus een tweede opslag van Juan Martín del Potro naar de voorend van Monvis... Monfies dan met een bekken. Del Potro om zijn bekken heen. Dan een inside-out voorhand, zoals dat heet. Een vertragende sluisbackhand van Monfies. En dan Del Potro weer naar de bekken van de Fransman. Eigenlijk gaat hij voortdurend naar de bekken van de Fransman. Want die is op papier minder. Met de voorhand kan hij alles. Del Potro met die vlakke halen. Die lange achterzwaai die hij ook heeft met zijn voorhand. Nu een beetje diep door de knieën. Om dan uh, laag bij de bal te komen. En dan de misser hier van Gaël Monfies. En dus zijn het twee matchpoints voor Juan-Martin Del Potro. Monfils die denkt van nou ah, ik wil nog niet weg uit Rotterdam. Ik vraag een uh, challenge aan. De Humpar kijkt dus eventjes naar het scorebord. Dat hier hangt hoog in Ahoy. En dan kijkt al het publiek. Dan krijg je een applaus. Official review staat er dan. En dan blijkt dat de bal ver achter de baseline is. En dus zijn daar inderdaad twee matchpoints voor Juan-Martin Del Potro. Voor de tweede ronde van deze 40e editie van het ABN AMRO World Tennis Tournament. Het publiek gaat klappen. Die hadden eigenlijk een, een drie-setter gewild. Want het is echt hoogstaand niveau geweest in deze partij vanavond in Ahoy. Daar komt de eerste opslag van Del Potro. Die gaat ruim naast het servicevak. Dan wordt de lijnrechter geraakt. Die kermt het een en ander. Dan uh, moet het publiek altijd een beetje gniffelen. En dan gaat Del Potro voor zijn tweede opslag. De return is lang niet diep van Monfies. Maar Del Potro doet daar eigenlijk te weinig mee. Dan krijgen we weer een bekkend cross-rally. Daar hebben we er meer van gezien vanavond. Of een inside-out voorrend van Del Potro naar de bekend van Monfies. En die mist hij. Gaat in de tramrails. En dus wint Juan Martin Del Potro in twee sets. 6-3 en 6-4 van Gael Monfies. Hij kijkt eventjes naar boven Del Potro. Want het is uiteindelijk toch makkelijker gegaan dan hij had verwacht. Want in die tweede set kwam Monfies heel goed terug. De Fransman dus op weg. Na de top 100 op weg ooit weer naar een top 20 klassering. Del Potro, de top 10 speler. Attractie in Rotterdam. Hij dus door naar de tweede ronde. En voor Monfils zit het ABN AMRO World Tennis Tournament er dit jaar op. Goed, Jan Ros. Meteen door naar Bas Ticheler. Die uh, kijkt naar Celtic Juventus. Uh, ja, ja, zo is het. En dat is een hartstikke leuke wedstrijd in de eerste 10 minuten. Het is 0-1 omdat Juventus bij de eerste de beste kans die het kreeg meteen scoorde ook. Gaat een fout aan vooraf van Ambrose. Dat is een Nigeriaanse verdediger van Celtic. Van wie ze hier in Glasgow juist zo blij waren dat hij weer terug was. Die speelde afgelopen zondag nog de finale van de Afrika Cup. Uh, zou hij het wel redden of zou hij het niet redden om hier dan ook weer fris te zijn? Nou ja, hij speelt, maar fris lijkt hij niet. Want hij verkijkt hier op een diepe bal van Juventus. Die schiet door. Matri profiteert. Die schuift de bal onder de keeper van Celtic door. En die bal gaat in het doel, wordt nog wel uit dat doel gehaald door een van de verdedigers. Die hoopt een goal te voorkomen, maar toen zat hij er al in. Bovendien kwam hij daarna voor de voeten van Marquisjo, die hem er voor de zekerheid ook nog maar even inschoot. Maar Matri krijgt normaal gesproken die goal achter zijn naam. En zo staat Juventus voor. Dat is dus, zoals ik zei, de enige keer dat ze voor de goal zijn geweest. Want voor het overige is het Celtic dat de klok slaat. En Celtic heeft al zeker vier, vijf keer gevaarlijk op dat doel van Buffon geschoten. Maar dat bleef dus nog zonder succes. Dit is een van de twee wedstrijden vanavond. Die andere is Valencia tegen Paris Saint-Germain. En ook daar is het al heel vroeg 0-1. Voor de verandering een keer niet Ibrahimovic. Maar wel La Vecie. Met nog de aantekening dat uh, Van der Wiel bij Paris op de bank zit. Maar Paris staat dus wel voor in Spanje. Carnaval. Carnaval is natuurlijk in volle gang. En DJ Mental Theo, geboren Brabander, die verdient daar deze dagen zijn brood mee. Voor ons houdt hij deze carnaval een dagboek bij. Vandaag deel drie. En daarin krijgt hij zelfs een heuse onderscheiding. Mental Theo hier vanuit Brabant. Uh, ik zit in de plaats Hees op dit moment waar ik mezelf aan het klaarmaken ben... voor de feest die vanavond gaan volgen. Even een terugblik op gisteravond. Toen ben ik voor het eerst in mijn leven officieel gehuldigd. Tijdens een feest en wel door Prins Carnaval. En deze Prins Carnaval heette Prins Prei De eerste uit het dorp Wamel. Dat ligt in de buurt van Tiel. Nou, wat gebeurde er gisteravond? Ik moest dus richting de DJ-boet. En normaal ga je dan achterlangs. Nee, in dit geval moest de Prins met heel zijn gevolg... en de dansmeriekers recht over de dansvloer. Het was ramvol bloedheet. Moesten me richting de dj boete Dat was natuurlijk lachen, gieren, brullen. Ik heb daar mijn set gedaan. Echt, die tent ging op zijn kop. Erg leuk. En daarna werd ik dus gehuldigd. Uh, door uh, die Prins prij, de eerste. Ik kreeg dus een prei en wat medailles en zo. Onder, uh, vol applaus en gejuich van de mensen, dat was echt heel grappig. Vanavond gaan we naar Sint Oederode en we gaan naar Vught toe voor twee pittige carnavalsfeestjes. Tot zover vanuit Hees, Brabant en Mental Tio. Is dat een held van jou, Mark Koster, Mental Tio? Je hebt nog drie seconden. Ja, ja, ja. zo'n ongelooflijke ja. held. Zo Na Einstein even. ongeveer. De ja, meeste briljante.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 Crisis aan de Costa. Deze week iedere dag tussen half tien en half elf in Caro. Goedemorgen Nederland. Ja, had ik maar naar de makelaar geluisterd. Radio 1, het nieuws van alle kanten.